Broke your cold Please. Oh, I'm Now it sounds so okay.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 Ik want ik wil... Ik I'm gonna need La ballo sotto luna con madrena cave di love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 Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dik Hark met het NOS Journaal. BP hoopt vandaag een begin te kunnen maken met het definitief dichten van het olielek in de Golf van Mexico. Dat gebeurt door het spuiten van een stroom boorvloeistof en cement in de bron... Uit de oliebron is volgens de laatste berekeningen zo'n 780 miljoen liter olie in zee terechtgekomen. Het dodental van de overstromingen in Pakistan is verder opgelopen. Volgens de jongste cijfers zijn 1400 mensen verdronken... of op de een of andere manier omgekomen door de overstromingen en aardverschuivingen. Het vn kinderfonds UNICEF zegt dat meer dan 3 miljoen Pakistanen... op een of andere manier zijn getroffen door de watersnood. Van hen hebben er meer dan een miljoen snel noodhulp nodig, zegt UNICEF. Bij een uitbarsting van geweld in de Pakistanse stad Karachi zijn vannacht zeker 34 mensen doodgeschoten. Ook zijn er veel mensen met schotwonden. Tientallen winkels en auto's werden in brand gestoken. Aanleiding voor het geweld was de moord op het vooraanstaand politicus. Die werd gisteren door gewapende mannen op een motor doodgeschoten. Scholen en winkels in Karachi zijn vandaag gesloten. De havenstad met zo'n 16 miljoen inwoners wordt al jaren geteisterd door politiek en etnisch geweld. Chemieconcern DSM heeft de winst in het tweede kwartaal sterk zien stijgen. Er werd een netto-winst geboekt van 149 miljoen euro, bijna 15 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Alle bedrijfsonderdelen draaien goed en de resultaten zijn ook duidelijker beter dan in het eerste kwartaal. Vooral de omzet in China neemt sterk toe. Bestuursvoorzitter Cibersma zegt dat DSM sterker uit de recessie is gekomen. Het bedrijf heeft de kosten teruggebracht en zijn marktaandeel op verschillende gebieden vergroot. De duiker die gisteravond op de Oosterschelde vermist raakte is terecht. Hij was te water gegaan bij scherpenissen. Daarna werd niets meer van hem vernomen. De brandweer en de politie begonnen een grote zoekactie. Maar na een uur meldde de man zich op de wal. De veer, veel ruimte voor de zon, maar ook stapelwolken. En naar een bui, het wordt 22 graden. Morgen bewolkt en bui.